Ongeveer 50 leden van de nooie sterke partij waren van plan om een mars te houden door het centrum van Mainz. De politie hield hen aan de rand van de stad tegen vanwege de grote groep tegendemonstranten, onder meer van actiegroepen, kerkgenootschappen en vakbonden. In Australië is een zeldzame albino-bultrugwalvis aangespoeld. Het dode dier ligt op een afgelegen strand in het zuidoosten van Australië.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 Het weer vannacht koelt het flink af met minima tussen de 7 en 12 graden. Komende dag een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de Noordkust is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort zin in Zandvoort? is zin in ZFM. hebben nu de nacht. En zomer Ja. self-destruct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 Na Chili dat is me te eng. Ik wil niet naar Kuwait. de lucht is te slecht. En de USSR. dat land bestaat niet. Eng. Ik wil niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles doen. Ik wil niet naar China.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 me So So my my compassion Fails me and I feel I'm walking blind Don't say goodbye Don't lift me high Oh please don't Let, let me spiral. spiral Tortured by you Oh sweet torture I am a pyro, love my fortune The walls have fallen now The keys It's yours to turn I'm breathing Ik zoek, ik zoek, ik zoek. Ik zoek, Hoe je nu overal, hoor je nu overal, ieder en weer.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 Wees niet bang om te gaan praten. luister naar je elke keer van. Step until you reach higher ground. And nobody turns around, step on up you can claim the highest star.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 Even op vakantie, aan het strand aan de zee met een dame Oeh, we gaan zo lekker in de hamas Met een cocktail op wat het laat ey Zonnetje, zonnetje En een cocktail op de beach Vanavond wil ik even ja, helemaal niets ey. Ik ben even te uit, op een kleine roadtrip ga richting Zuid yeah. Onderweg naar het druiven fruit Mijn raampje open heb de zon op mijn huid Neem het op me aan het chillen zonnetopje Oeste slikken tot we kotsen Even champagne neem ik nog een slokje yeah. Ik pak even een vakantie Ik wil een cocktail aan zijn Of geef een veel of twee Of ik terugkom geen garantie Onder de zon heb ik geen last van hij mee Ik pak even een vakantie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 of geef ik een veel twee, of ik terug om geen garantie. Ruizende Badplaats, ook in de zomer CFM.